9 uur. Dit is Radio 1 met Kilene Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Nederland wil vaker paspoorten van jihadstrijders gaan innemen... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En bedrijven gaan lang niet altijd zorgvuldig om... met de persoonsgegevens van hun werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.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 De Amerikaanse volkszanger Pete Seeger is overleden. Hij was een van de boegbeelden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En inspireerde tal van artiesten als Bob Dylan, The Birds, Bonnie Raitt en Bruce Springsteen. Bekende composities van Seeger zijn If I Had a Hammer, Turn, Turn, Turn en Guantanamera.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 We zien dat de vraag naar energiezuinige ledverlichting ook hoog is. En ook werd er een miljard bespaard door een bezuinigingsprogramma. Philips zegt dat het last heeft van de dure euro... en dat er minder apparatuur is verkocht aan ziekenhuizen in de VS en Europa. Om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan... is in het oosten van China een handelsverbod op levende kippen ingesteld. De autoriteiten hebben dat gedaan omdat het Chinese nieuwjaar bijna begint... en mensen dan vaker reizen. Correspondent Marieke de Vries. Maar liefst 3,6 miljard reizen worden gemaakt in deze periode. En daardoor ja, verspreidt het virus zich toch wat sneller dan anders. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat er nog geen harde bewijzen zijn... dat het virus ook van mens op mens over kan gaan. Maar waarschuwt wel in deze periode van reizen alert te zijn. In Hongkong zijn 20.000 kippen geruimd... nadat uit de controle was gebleken dat een van de dieren besmet was met het virus. Dit jaar zijn al 19 mensen aan het virus overleden.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 Morgen zonnig, een stevige oostenwind en min 2 tot plus 3 graden. ANWB-verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Jurgen, er staat nog 80 kilometer file. Dat gaat reuze snel met deze spits. De meeste van die files die staan bij Amsterdam en Rotterdam. Ik begin met de N2, de randweg Eindhoven richting Maastricht. Er is een ongeluk geweest tussen Knopend Batendorp en Eindhoven Airport. 2 kilometer zijn er twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A59 os richting Zierikzee, tussen Drunen en Waalwijk Centrum, 5 kilometer... De A79 Heerle richting Maastricht bij Voerendal nog 2 kilometer. Ook daar zijn alle reisroken weer vrij na een ongeluk. En vertraging op de A325 Nijmegen richting Arnhem heeft ook te maken met een flitscontrole tussen knopende Ressen en Elden. 3 kilometer. In een wereld zonder verzekeringen kun je nog voor vervelende verrassingen komen te staan. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen. Want verzekeraars bieden zekerheid bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.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 Goedemorgen, welkom bij een ochtend met ambtenaren, boeren en gastarbeiders. Verslaggever Martijn Grimmius begeeft zich in de Chinese sfeer deze ochtend. Dat doet hij met Jolanda Ullenaas. Zij is voorzitter van het scholennetwerk Chinese taal en cultuur... en probeert vanochtend het vak Chinees op nog meer middelbare scholen in het lespakket te krijgen. Eerst het innemen van paspoorten bij jihadisten. Nederlanders die ervoor kiezen om in Syrië te gaan vechten... lopen niet alleen risico om in Nederland opgepakt te worden... maar ook om hun paspoort kwijt te raken. In maart vorig jaar uh, kondigde minister Opstelt een onderzoek aan... naar een nieuwe wetgeving daarover. Daarna bleef het stil. We hebben de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid... Dick Schoof de gast. Meneer Schoof, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn maanden verder inmiddels. Is er nieuwe wetgeving nodig om iemands paspoort te kunnen innen? Ja, je moet onderscheid maken tussen de gevallen laten verklaren van een paspoort. Uh, dat doen we op dit moment. Dat hebben we overigens ook in acht gevallen gedaan... bij mensen die uh, naar Syrië willen gaan om daar het jihad te voeren. En dat doen we dan op artikel 23 uh, van de, uh, de paspoortwet... En wat houdt het dan in, artikel 23 van de paspoortwet? Dat betekent dat je een paspoort vervallen kan laten verklaren. En dan word je opgenomen in het opsporingsregister. Als je, je dan bij de grens meldt, dan wordt alsnog je paspoort ingenomen. En dat wordt ook in het signaleren van de paspoort opgenomen. Dus dat betekent ook dat bij de gemeente je paspoort kan worden ingenomen. Of als je een nieuw paspoort wil aanvragen, dat je dat nieuwe paspoort niet meer krijgt. Waarmee je dus effectief de reispapieren van iemand afneemt. Ja. En iemand dus niet meer kan gaan reizen. En op welke grond kun je iemand zo'n paspoort laten vervallen? Dat doen we op basis van operationele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 En uh, de, uh, we doen dat omdat we dan vermoeden dat iemand uh, activiteiten gaat verrichten in het buitenland die schadelijk zijn voor Nederland. Maar hoe weet je dat iemand activiteiten gaat verrichten die daadwerkelijk schadelijk zijn voor Nederland? Nou ja, dat, dat is omdat je zeg maar, informatie hebt van of de inrichtingdienst of de politie dat iemand daadwerkelijk voor de jihad gaat strijden in Syrië. Uh, maar voor hetzelfde geld gaat hij daar hulpverleningsprojecten gaat hij daar aan meewerken in Syrië? Ja, dat zou kunnen, maar iemand kan bezwaar aantekenen. Dus het is niet zo dat dat een eenzijdige maatregel is. Uh, dat, daar staat een bezwaren tegenover. Het is ook een nieuwe maatregel die we nemen. Het is eigenlijk uh, uh, zeg maar rondom het jihad voor het eerst dat we dit doen... Uh, artikel 23 uh, is eigenlijk niet eerder gebruikt. Dus in die zin moeten we ook afwachten hoe de bestuursrechter hierover oordeelt. Maar voorlopig uh, zijn we hiermee effectief. Want u zegt, je kunt het laten vervallen. Dus op het moment dat iemand activiteit doet, die schadelijk kunnen zijn van, voor Nederland. Ja. Op het moment dat iemand naar Syrië gaat om daar te strijden, is dat dan schadelijk voor Nederland? Nee, maar het loopt het risico dat die schadelijk kan zijn voor Nederland. Omdat hij daar in de strijd plant en vervolgens hier in Nederland die strijd zou kunnen voortzetten. Als daar een gerede grond voor is, dan kunnen we dus het paspoort vervallen laten verklaren. Dus het is eigenlijk vanwege de dreiging, nog niet omdat het zo is. En kennelijk is dat, denkt u, genoeg grond om iemand zijn paspoort te kunnen laten vervallen? Ja, het is vanwege de dreiging en we denken dat dat voldoende grond is om een paspoort te kunnen laten vervallen. Wat is het verschil met het inhouden van een paspoort? Ja, het vervallen of inhouden van een paspoort komt ongeveer hetzelfde neer. Maar de wetgeving waar u eerder over sprak en waar ook opsteld over gesproken hebt, dat is de ontneming van het Nederlanderschap. En dat is dus echt iets heel anders. Daarvoor loopt een wetgevingsproces. Daar zijn nu net alle consultaties voor geweest. En ik verwacht dat dat wetsvoorstel... in deze dagen door de minister ook aangeboden wordt aan de Kamer. Maar dan heb je dus over het ontnemen van het Nederlanderschap. Dat gaat nog een stap verder. Dat gaat nog een stap verder, ja. ja. Over het inhouden van een paspoort. De strafrechtadvocaat die ook in het internationaal recht is gespecialiseerd... Geert-Jan Knoops... die benadrukt dat het afnemen van een paspoort juridisch gezien niet kan. Hij zegt het inhouden kan volgens de huidige wet... alleen wanneer er een vermoeden bestaat dat die persoon buiten Nederland... een bedreiging zou vormen voor de veiligheid van een de mogendheid. Assad is toch niet echt een bevriende mogendheid, dacht ik. Nee, ik, ik moet niet bijna artikel 23 gaan citeren. Dus de advocaat heeft bijna helemaal gelijk. Uh, zei het dat er staat die een bedreiging vormt voor de veiligheid en andere gewichtige belangen van het Koninkrijk. Of één of meerdere landen van het Koninkrijk dan wel de veiligheid met het Koninkrijk bevriende mogendheden. Dus het is wel een hele mond vol. En op basis daarvan denken wij dat de jihadstrijd... en het gaan naar Syrië en de dreiging die daarvan uitgaat, voldoende maatregel of voldoende activiteit is ja. om deze paspoortmaatregel te kunnen treffen. Want want dan gaat het dus eigenlijk, zegt u, die dreiging ontstaat op het moment dat zij terugkomen. En dat ze hier dan verder radicaliseren of een gevaar kunnen vormen. Nou ja, als men hier terugkomt, uh, dan heeft men dus gevechtshandelingen verricht. Dan is men meestal al geradicaliseerd geweest voordat men naartoe ging. En men is in Syrië verder geradicaliseerd. En dat is ook de reden waarom we in Nederland het dreigingsbeeld zeg maar, zo hoog hebben staan. Namelijk substantieel, omdat we ons zorgen maken over de Syriëgangers en de terugkeer naar Nederland. Ja, en in dit geval, u zegt, in acht gevallen hebben wij iemands paspoort laten vervallen. Ja. En kunt u daar meer over vertellen, over wat voor gevallen dat zijn? Ja, dat zijn dus mensen die van plan waren naar Syrië te gaan... of uit Syrië zijn teruggekomen en mogelijk overwegen... om weer opnieuw naar Syrië te gaan. En in die gevallen hebben wij het paspoort gevallen laten verklaren... Uh, en ik zeg er meteen bij, er is nog geen uh, bezwaar beroepsprocedure bij de rechter geweest. Dus we moeten nog kijken of deze maatregel stand houdt. Maar voorlopig is die voor ons effectief. En hoe vaak waren het mensen die daar nog naartoe wilden gaan, van die acht? Nou, alle acht waren ze van plan er naartoe te gaan, want anders hadden we het paspoort niet ingenomen. Maar u zegt ook bij terugkomst. Er ja, zijn er ja. ook een paar die terug zijn gekomen. En er zijn er ook een paar die terug zijn gekomen en die overwegen weer opnieuw te gaan. En daarvan hebben we ook het paspoort uh, ingenomen. Oké, okay, want het is ook een opstelte wilde ook wel paspoorten innemen zodra mensen terugkomen. Hè? En dat is ook vanwege het gevaar dat ze. Dat je ze beter in de gaten kunt houden? Gaat het daar dan om? Nee, als je je paspoort uh, inneemt kunnen ze niet meer uh, naar, naar het buitenland nee. reizen. Althans niet meer buiten het Schengengebied. Dat red je niet en daarmee uh, weet je in ieder geval wat iemand is. Nou heeft u misschien afgelopen zondagavond ook nieuwsuur gekeken. Daarin zagen we een jihadist die in principe eigenlijk helemaal niet terug wil. Laten we kort luisteren naar een fragment daarvan. Ik kwam niet to Syrië om te to leren hoe or this or Of dit of dat. En om terug te gaan. Ik bedoel, het is een lot sacrifice. En er is veel werk te doen. Dus so waarom zou ik even over about of Europa denken? Het is een gesloten hoofdstuk voor mij. Hij zegt het is een opoffering waar hij nu mee bezig is. En in principe heeft hij dus ook helemaal niet de wens om terug te keren. Als hij wel terugkomt naar Nederland, wat kan deze man dan verwachten? Nee, dan kan deze man verwachten dat hij uh, in ieder geval. Een, een gehoor krijgt bij de politie om eens te, met hem te praten... om nog eens zijn eigen ervaring te delen. En er zal ongetwijfeld worden gekeken of er een strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Omdat hij, ook, zoals ook uit de opnames blijkt, maar ook over, uit andere opnames die hij zelf op Facebook plaatst en, en andere informatie die er is... dat hij betrokken is bij gevechtshandelingen in Syrië. En er wordt gekeken of er ook een strafrechtelijke aanpak hier in Nederland mogelijk is. En ik weet ook vrij zeker dat als hij terugkomt... Uh, dat wij ook zullen kijken of ook voor hem die paspoortmaatregel aan de orde is. Ja, en zou dan zelfs het, het kunnen laten verliezen van het Nederlanderschap hier ook van toepassing kunnen zijn? Dat zou kunnen. Uh, maar daarvoor moet wel eerst de wet gewijzigd zijn. Uh, omdat uh, de wetswijziging die wij voorstellen, het juist mogelijk maakt dat je ook bij terroristische activiteiten. Uh, het Nederlanderschap kan verliezen. Terwijl het op dit moment uh, het Nederlanderschap alleen maar ja. verloren kan worden... als je in een vreemde krijgsdienst gaat. En dat, en dat gebeurt op dit moment niet in Syrië. Dat is de wet waar nu aan gewerkt wordt. Wanneer moet die klaar zijn? Ja, zo snel mogelijk. Maar ik verwacht dat die één deze uh, uh, weken naar de Tweede Kamer gaat. Oké. Okay, nu heeft u in ieder geval dus van acht mensen het paspoort later vervallen... die wilden uitreizen of die terug zijn gekomen met het doel... om nog een keer terug te gaan naar Syrië. Okay. Dat klopt. Dank u wel. Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Bedrijven gaan niet zorgvuldig genoeg om met de persoonsgegevens van hun werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Die kregen vorig jaar 900 signalen van bedrijven die de privacy van hun werknemers schonden. Te gast is Jacob Koonstam, voorzitter van dat College Bescherming Persoonsgegevens. Meneer Koonstam, goedemorgen. Goedemorgen. Op deze dag van de privacy. Zo is dat. Bent u de dag goed begonnen? Ja hoor, heel goed. Ja. Ja. Zeg, de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat ik net noemde... is dat werkgevers dus niet altijd even goed omgaan met de privacy van hun werknemers. Hoezo? Medische gegevens die opgevraagd worden. Bijvoorbeeld medicijndoosjes worden gevraagd om af te geven. Worden... Uh, uh, uh, Excuses. LinkedIn-profiel verplicht gesteld, zo ongeveer. Uh, gevraagd wordt naar verdere ziektes en de achtergronden daarvan. Uh, stiekem filmen van um, uh, werknemers. Of, uh, een hele trits van ja, aangelegenheden. Dat mag allemaal niet? Dat mag allemaal niet of moet, is onder uh, grote voorwaarden verbonden. Ja. Hoe komt het dat die bedrijven dat dan toch doen? Deels denk ik dat het komt dat komt doordat ze onvoldoende nagedacht hebben... over wat de wet bescherming persoonsgegevens hen verplicht. Deels is het ook een gevolg, zo schatten wij in... en dat zien we ook aan het aantal uh, signalen dat we ontvangen... dat het te maken heeft met de spanning op de arbeidsmarkt. 8,5% werkeloosheid in Nederland, in onze omringende landen... soms nog veel meer, waardoor um, een werkgever die overigens ook steeds vaker mee verantwoordelijk wordt... voor betalingen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid... sterker proberen te screenen, te zien hoe mensen er medisch voor staan. Mm -hmm. En aan de andere kant werknemers die minder durven te zeggen... ja, maar dat mag u helemaal niet vragen... Uh, omdat ze bang zijn hun werk te verliezen... dan wel um, niet aangenomen te worden. Maar die, dus... maar die werkgevers brengen dus eigenlijk in kaart... Uh, nou ja, wat, wat die mensen allemaal zo al doen... proberen uh, meer informatie te, te weten te komen... om bij een eventuele ontslagronde te kunnen zeggen... nou, die en die bevallen mij niet zo... Uh, die kunnen als eerste weg. Voor een deel... Voor een deel ook doordat er financiële redenen achter zitten... namelijk dat je een grotere verantwoordelijkheid politiek heeft besloten... dat werkgevers grotere verantwoordelijkheid hebben... voor betaling in het geval van ziekte. Dus dat ze daar ontzettend veel alerter op zijn. En kijk, op sommige momenten is het ook heel verstandig... als een, een vliegtuigmaatschappij een piloot aanneemt... is het logisch dat zo'n piloot ook gescreend wordt op, op of hij goed ziet... of zijn ogen in orde zijn, of zijn hart in orde is. Want als u en ik in dat vliegtuig zitten... bestuurd door die piloot willen we niet dat het naar beneden stort. En dat, is, dat, is, dat zit dan, als het ware, in het arbeidscontract in. Maar voor... Bijvoorbeeld iemand die bij zo'n maatschappij schoonmaakt, daar, daar gelden natuurlijk hele andere medische eisen ja. voor. Dus ja. het hangt altijd van de context af, maar wat wij zien, ook aan het aantal signalen, zoals u terecht meldt. We krijgen er in totaal bijna 7000 op jaarbasis. Dat zijn er het afgelopen jaar 900 die arbeidsgerelateerd zijn en zien daar ook in vergelijking tot 2012 een behoorlijke groei in. Ja. want echt hoe groot het probleem is, dat kunnen we niet helemaal zeggen volgens mij. Want u hebt vier zaken echt onderzocht, hè? Nou, nee, we hebben, dat is waar. Die maken we nu uh, openbaar. Maar we hebben in het afgelopen jaar met name verzijnbedrijven, arbobedrijven en dat soort zaken. Waarin het natuurlijk ook gaat van dat feitelijk allerlei medische gegevens bij uh, uh, werk... Uh, gevers terechtkomen, hebben we nogal wat uh, onderzoek gedaan en dat ook naar buiten gebracht. Voor vandaag hebben we een aantal onderzoeken die we gedaan hebben en afgerond hebben en één keer naar buiten gebracht. Om, om als het, en daarbij overigens uh, do's en don'ts te publiceren. Dat ja. wil zeggen dat we een rijtje. Uh, uh, regeltjes uh, en uitleg van de wet hebben gegeven. Zowel voor werkgevers als werknemers van wat niet mag en wat mag. Ja, en wat wilt u met dat lijstje eigenlijk bereiken? Want uh, is dat, is dat, moeten we dat zien als een vrijblijvend advies aan het bedrijfsleven? Of, of zit er ook nog een stok achter de deur? In eerste instantie informatie. Informatie op dat werkgevers en werknemers beter weten waar ze zich aan moeten en mogen houden. Um, en, en niet direct als stok achter de deur. Bedoel, mensen moeten zich eerst realiseren wat de grenzen van de wet zijn. In die vier zaken die we vandaag ook naar buiten brengen... is steeds gebleken dat, soms met een beetje arm-twisting overigens... maar de werkgevers schouwbereid waren om naar ons te luisteren... en te zeggen, als de wet dat zegt, dan zullen we dat voortaan zo doen. Dus daar zit ook ontkunde bij... Mm. En de wet, dat kan niet ontkend worden... heeft soms wat abstracte normen die je vertalen moet in... nou ja, uh, Jip en Janneke taal, als het ware. Van, hé, hey, wat mag nou wel en wat ja, mag nou niet? En dat staat in dat lijstje met die do's en don'ts. Dus dat kunnen al die bedrijven nakijken. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Raad van State... dat ervoor zorgt dat bedrijven ook boetes kunnen krijgen... als ze de privacy van hun werknemers schenden. Vindt u dat een goede zaak? Ja, nee, het is in feite zo dat wij al heel lang pleiten... voor een bestuurlijke boetebevoegdheid. Zodat we, indien we merken dat de wet met voeten wordt getreden... en dat wel overwogen gebeurt... dat we dan een boete op kunnen leggen. Nu kunnen we alleen een last onder dwangsom opleggen. Dat wil zeggen dat we zeggen... u doet iets wat niet mag en u moet uw leven beteren. En we komen over een half jaar bij u kijken... of over drie maanden of over twee dagen. En als u dat dan nog steeds doet, dan bent u veel geld kwijt. Nou, die, die bestuurlijke boete... dat je dus echt gewoon straffen kunt... en zegt van, nou, dit is, dit, dit is echt zo stom... of schandalig of slecht. Uh, zoveel last hebben daar mensen van... Dat, u meteen een, dat er meteen een boete opgelegd kan worden... aan bedrijven en aan overheden, overigens. En die bevoegdheid is ook al bepleit in het regeerakkoord. In het regeerakkoord staat dat die dan moet komen. Ik hoop heel erg dat we die op 1 januari 2015 ook daadwerkelijk zullen hebben. Dank u wel. Jacob Koonstam, hij is voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens.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 Overwhelming because I'm all alone and I can't get back. Yeah, back with my wonderlust. I'm searching for greatness. I smell it on my face. I wanna bathe and grieve my sweat. My signals cross It's overwhelming Because I'm all alone And I can't get back yet. I'm back with my wonderlust I got my signals cross It's overwhelming Because I'm all alone And I can't get back yet. I'm back with Wonderlust. Het is een liedje uit 2005 van de groep R.E.M. Als Nederland onvoldoende investeert in de integratie van Roemenen en Bulgaren, dan zal de tragiek van de gastarbeiders zich herhalen. Die waarschuwing geeft de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in een rapport over Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie. Monique Kramer is van dat WRR. Goedemorgen. Goedemorgen. De tragiek van de gastarbeiders. Ligt u dat eens toe? Nou, in het verleden zijn er uh, in de jaren 50 zijn er natuurlijk veel arbeidsmigranten naar Nederland uh, gekomen. En uh, na verloop van tijd uh, heeft de industrie zich verplaatst... en bleken deze gastarbeiders niet meer uh, uh, zo nodig te zijn als dat uh, heel veel werkgevers dachten. Uh, veel van die mensen uh, zijn werkloos geraakt en in Nederland gebleven. En het is niet meer gelukt om ze uh, allemaal weer aan het werk te krijgen. Nu kan dat ook gebeuren voor de arbeidsmigranten die nu veel gevraagd worden in Nederland. En het probleem is... Dat... ...dat wij destijds heel weinig besteed hebben aan integratie, sociaal-economische integratie, onderwijs bijvoorbeeld... ...of zorgen dat mensen goede trainingen krijgen. Nu worden weer veel mensen naar Nederland uh, uh, gevraagd en ook deze mensen krijgen echt heel weinig zorg. Er wordt weinig in zich geïnvesteerd, uh, onderwijs is een probleem. En uh, het kan natuurlijk zijn dat op den duur deze mensen ook geen werk meer hebben. Nou. Veel van deze Europeanen zullen weer terug naar huis gaan, hè, want de grenzen zijn open. Maar een aantal van hen zal blijven. En voor deze groep zeggen wij, de mensen die blijven en die laag opgeleid zijn... daarvan uh, zouden we ons meer zorgen moeten maken. Want het sentiment is natuurlijk wel iets anders. U zegt er worden veel mensen hier naartoe gevraagd. Maar het idee is natuurlijk vooral de grenzen zijn open. Mensen komen hier op eigen gelegenheid. Ze komen hier ons werk weghalen. Dus waarom moet je dan ook nog eens gaan investeren in deze mensen? Nou, uh, een van de punten is natuurlijk het uh, vraagstuk... Uh, uh, uh, waarom komen mensen? Aan de ene kant heeft het natuurlijk te maken met de arbeidsmarkt. Hè? Werkgevers vragen om arbeidskrachten. En uiteindelijk komen mensen alleen maar als er werk is in Nederland. Ja, maar goed, die, dat, die werkzaamheden die zij nu verrichten... die blijven voorlopig ook wel, toch? Uh, dat ligt eraan. Uh, heel veel van de arbeidsmigranten die nu naar Nederland zijn gekomen, die werken toch weer in kwetsbare sectoren. Hè? Veel in uh, productie, uh, land- en tuinbouw, kassen en dergelijke. Dus dat is niet heel erg uh, stabiel werk. Nee, maar wel dat het ieder jaar weer terugkomt. Ja, maar er is, een, er is ook een categorie mensen die uh, komt naar Nederland en die, uh, uh, die vestigen zich wel, hè? krijgen kinderen, uh, gaan vaak van tijdelijk naar tijdelijke uh, baan. Uh, dus een deel van de, van, de, van de tragiek zou zich kunnen herhalen. Enig idee hoeveel mensen er inmiddels in Nederland werken sinds de grenzen zijn opengegaan voor de Roemenen en Bulgaren? Uh, nou, het is niet sinds de grenzen zijn open gegaan. Uh, er waren al een aantal Bulgaren en Roemenen in Nederland en we weten niet precies, maar de schattingen uh, zijn dat er tussen de 34.000 en 44.000 Bulgaren in Nederland zijn en tussen de 62.000 en 72.000 Roemenen. Hoeveel er nog bij uh, zullen komen, dat weten we niet. En als je dan, het is natuurlijk niet leuk, want je hebt over mensen, maar als je een economisch plaatje maakt, kosten ze nu meer of leveren ze Nederland meer op? Uh, nou, de, de, de arbeidsmigranten die uit Oost-Europa kwamen... daarvan uh, is onderzoek naar gedaan. En daarvan blijkt dat uh, de kosten over het algemeen veel hoger zijn dan... Uh, of de baten veel hoger zijn dan de kosten. Dus uh, de meeste uh, migranten uh, werken gewoon... en die betalen dus belastingen. Dus... Uh, uh, vooral nog heeft de arbeidsmigratie uh, uit Europa Nederland geen windeieren uh, gelegd. Nee. Uh, nu zitten we in een economische crisis, dus nu uh, zeggen wij ook van... nou, we moeten meer kijken naar de lange termijn. En u richt zich daar vooral op, op laagopgeleide, de waarschuwingen in ieder geval. Hoe zit het met de hoogopgeleide mensen die hier naartoe komen? Uh, nou, een van de belangrijke dingen die wij uh, in onze policy brief, uh, policy brief stellen... is dat het belangrijk is om terecht te zorgen te hebben... Over arbeidsmigratie en die liggen vooral aan de onderkant, maar er zijn ook heel veel onbenutte kansen. En die liggen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Want uh, wat je ziet is dat Nederland veel uh, lage opgeleide aantrekt, uh, uh, maar hoge opgeleide niet. En als je het vergelijkt met uh, omringende landen, bijvoorbeeld Zweden, daar komen veel meer hoge opgeleide arbeidsmigranten uit Europa, ook uit uh, de oostelijke landen. Maar je ziet ook dat in Nederland relatief veel hogeropgeleide Romeinen zijn. En ook heel veel Bulgaarse en Roemeense studenten. Dus er zijn ook kansen om uh, deze mensen ook voor Nederland te behouden. Duidelijk, dank u wel. Monique Kramer was dat van het WRR. De ochtend. Stand.nl we beginnen met een nieuwe reeks van Stand.nl met deze stelling. Ambtenaren moeten hun privileges houden. Dat is de stelling. Uh, ja, want het lijkt vandaag een sombere dag voor de Rijksambtenaar. Een uh, groot aantal van die privileges moeten mogelijk worden ingeleverd. Bijvoorbeeld uh, dat ze moeilijk te ontslaan zijn. Uh, ze kunnen tiental jaren door de overheid, uh, voor de overheid blijven werken. CDA en D66 willen dat die ambtenaren aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als andere werknemers. Steven van Weijenberg... die is Tweede Kamerlid voor D66... legt uit waarom hij dat wetsvoorstel heeft ingediend. Het Allemaal hele aparte regels. Er zijn geen CO onderhandelingen bijvoorbeeld. Dat mag niet bij de overheid. Je hebt eigenlijk helemaal geen arbeidscontract. Ja, en, uh, en als het ontslag afloopt... dan heb je allerlei bezwaarprocedures... in plaats van gewoon de regels die voor alle andere werknemers gelden. En wij zeggen... wat goed genoeg is voor werknemers in Nederland... is echt ook goed genoeg voor ambtenaren. Verdienen ambtenaren een bijzondere positie... omdat ze verantwoordelijk werk doen en kritisch horen te zijn... of is het onterecht dat de arbeids voorwaarden sterk verschillen als je voor de overheid werkt. Stelling dus, ambtenaren moeten hun privileges houden... Er wordt veel gereageerd al op sites. Ik lach om mensen uit het bedrijfsleven die denken... dat de ambtenaren stikken in de vrije dagen... automatisch hogere inschaling en hogere salarissen hebben. Je kunt wel klagen, maar heel veel dingen zijn juist goed geregeld... in Nederland dankzij ambtenaren. Denk aan de vuilnisophalers, straatvegers, stratenmakers... badmeesters, sporthallen. Denken sommige mensen nou echt dat deze mensen een groot salaris verdienen... en niks uitvoeren? Maar er zijn ook mensen die het oneens zijn met de stelling... ambtenaren moeten hun privileges houden. Iemand zegt het zijn gewoon werknemers, dus voor iedereen dezelfde rechten. Of uh, speciaal werk, laat me niet lachen. Het werkt hoog tijd dat ze hun positie niet meer kunnen misbruiken. Iedereen hoort gelijk te zijn voor de wet. Over de ambtenaren gaat het dus vandaag, de Rijksambtenaren. Eh, moeten ze hun privileges inleveren of mogen ze die houden? De stelling is in ieder geval als volgt. De ambtenaren moeten hun privileges houden. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat kan door eh, te bellen naar een gratis telefoonnummer. 0800-1101, gratis en voor niets. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. Daar staat die stelling intussen op en um, kunt u klikken, eens of oneens. Tellen we ook allemaal mee. Um, twitteren is natuurlijk een mogelijkheid. Doe het wel even met Hekje Standpunt, dan komt het keurig onder elkaar allemaal te staan. De eenzen en de oneens. En dan is er natuurlijk die gratis te downloaden app van Standpunt.nl. Ook daarmee kunt u reageren op de stelling van vandaag. Ik herhaal hem nog maar één keer. Ambtenaren moeten hun privileges houden. Dit is Radio 1. Bijna half tien het NOS Journaal met Jan van der Putten. Meisjes onder de 15 krijgen voortaan nog maar twee prikken tegen baarmoederhalskanker. Tot nu toe kregen ze er drie. Meisjes jonger dan 15 reageren volgens het RIVM krachtiger op het vaccin dan oudere meisjes. Die krijgen nog steeds drie prikken. Philips heeft vorig jaar bijna 1,2 miljard euro winst geboekt. Een jaar eerder was er nog een verlies van 30 miljoen. De omzet daalde naar ruim 23 miljard. Het ging eind vorig jaar volgens Philips vooral goed... met de afdeling verlichting en elektronica. De Bosnische-Servische oud-generaal Mladic... moet vandaag voor het Joegoslavië-tribunaal getuigen... in een zaak tegen zijn voormalig politiek baas Karadzic. Karadzic wil Mladic horen over de massamoord... na de val van Srebrenica in 1995... En de Amerikaanse volkszanger en activist Pete Seeger is overleden. Hij was 94. Seeger componeerde klassieken zoals Guantanamera, If I Had A Hammer... en Where Have All The Flowers Gone. En hij zette zich verder in voor een beter milieu... en beëindiging van de Vietnamoorlog. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB verkiezen informatie dan Jolanda van der Velden. en er nog twee files, eentje op de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp, 3 kilometer. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Tussen Ostorp en Knopend Amstel, 7 kilometer. De ochtend. Zelfmoord onder boeren, dat is een groot probleem, maar ook een groot taboe. Eerst gaan we naar Kiev. Want de Oekraïnse premier is afgetreden, is zojuist bekend geworden. Onze correspondent daar van de NOS, David Jan Godvraag. Goedemorgen, wat is er aan de hand? Nou, er is een speciale zitting van het parlement uh, gaande op dit moment uh, in Kiev. En uh, daar worden een aantal. Uh, voorstel besproken van president Janukovic om een eind te maken aan de crisis, aan de politieke crisis en aan het uh, geweld in de straten van, uh, van het land. Um, en uh, in die zitting, tijdens die zitting, heeft uh, premier Azarov gezegd dat hij zijn ontslag heeft aangeboden aan de president. Um, en uh, nu is de vraag natuurlijk of het geaccepteerd gaat worden, maar het zat al wel een aan te komen. Dus ik denk dat Janukovic dat ontslag wel zal, uh, zal accepteren. Het uh, is natuurlijk Janukovic op een weekend de oppositie uh, het premierschap ...en het vicepremierschap heeft aangeboden. Dat is toen geweigerd. Ja, in de situatie, nu moeten we even afwachten hoe dat, hoe dat verder gaat... ...of wellicht toch uh, uh, de oppositie een premier gaat leveren. Want gaat dit nu meer rust creëren bij de oppositie? Dat is uh, nog maar helemaal de vraag. Die zitting van het parlement gaat, uh, gaat vandaag verder... En het hangt er heel erg vanaf wat er uiteindelijk later vandaag allemaal uitkomt. Wat voor pakket van maatregelen wat er uitkomt. Of de demonstranten hier in de straten van Kiev, maar ook op andere plaatsen in, in Oekraïne, daar genoegen mee gaan nemen. Tot nu toe is steeds uh, de mening geweest van heel veel mensen in de straten. dat uh, president Janukovic zelf moet opstappen en dat er nieuwe presidentsverkiezingen moeten komen. Maar zover is het in ieder geval nog niet. Dankjewel voor nu. Tja, David Jan, goed In Rotterdam gaat zometeen de rechtszaak verder tegen de elf scholieren die verdacht worden van het stelen van examens op de Ibn Galdoen school. Verslaggever Joris van der Kerkhof is weer in Rotterdam. Daar bij de rechtbank. Joris. Goedemorgen. Um, gisteren was het uh, vooral juridisch gehakketak. Zal de zaak vandaag inhoudelijk worden behandeld? Ja, het, uh, als het goed is, um, achter gesloten deuren wordt het nu behandeld uh, twee uh, minderjarigen die er gisteren niet bij waren. In totaal zijn dat dus elf. Uh, gisteren uh, zouden er dan negen. Uh, behandeld moeten worden in de rechtszaak. Er waren er zeven van aanwezig. Vandaag dan de eerste twee minderjarigen. En dan uh, vanaf over een uurtje of anderhalf... begint dan uh, de zaak echt. En dan gaat de rechter vertellen wat hij allemaal al, uh, al weet. Dus dan krijgen we uh, de kluis te zien. Uh, dan krijgen we misschien de plek te zien... waardoor uh, de kinderen, de jongeren, de leerlingen... Uh, het, uh, het schoolgebouw binnen zijn gekomen. Dan krijgen we het uh, uh, schoolexamen Frans te zien... zoals dat uh, uiteindelijk uit het pakketje uh, gehaald. En misschien nog wel heel veel andere dingen, zoals tot nu toe uh, bekend is. Dat zijn dan de feitelijkheden die voorgehouden worden aan, uh, aan de verdachte. Uh, het idee is, dat was gisteren ook zo, dat er uh, vandaag ook weer zeven zullen zijn. Dat uh, de twee die er gisteren niet waren, er ook vandaag niet zullen zijn. En uh, komen we vandaag ook al iets te weten over de strafeis? Nou, die staat gepland voor, uh, voor morgen. Maar ja, die hele planning zoals die gemaakt is uh, een, een paar weken geleden... zoals die deze week uh, zou zijn... die is gisteren al wel flink uh, in de war uh, gegooid. Uh, gisteren zouden ze, uh, al die inhoudelijke behandelingen zijn begonnen. Toen ging het over dat juridische gehakketak... of dat ze nou uh, terecht uh, voor een tweede keer bestraft zouden kunnen worden. Ze mochten toch hun diploma al niet, uh, niet halen... Nadat ze, um, uh, gevonden, uh, nadat ze gearresteerd waren... Uh, omdat ze de diploma's gestolen hadden... De, de examens gestolen hadden. Nou, Dat juridisch hakketak is dan nu weg. Um, ja, Het kan zijn dat we er vandaag wat sneller doorheen gaan en dat het dan inderdaad zo zal zijn dat morgenochtend uh, de eisen geformuleerd uh, gaan worden. Dat is eigenlijk wel het meest bijzondere van deze week. Uh, wat die eisen zullen zijn. Dat ze kunnen jarenlang gevangenisstraf, kan er uh, geëist worden. Maar ja, het is de vraag uh, en dat zullen we dan hopelijk morgen horen wat dat uiteindelijk wordt. En waar ik zelf nog wel heel erg benieuwd naar ben, is uiteindelijk aan het eind van de week of dat uh, de ...zeven verdachten uiteindelijk ook nog zelf uh, iets gaan zeggen. Ze zaten op registeren over het algemeen vaak geïnteresseerd bij. Het merendeel van de verdachten stond op als de rechter kwam. Uh, twee uh, bleven zitten, net als hun advocaat die dan uh, blijft, uh, blijft zitten. Maar ik ben wel benieuwd of dat ze nog iets te zeggen hebben. Dat ho daar hoop ik eigenlijk wel op. Hij blijft de zaak volgen, ook vandaag dus daar in Rotterdam. nos verslaggever Joris van de Kerkhof. Ga wij eens contact zoeken zometeen met de leider. Daar vindt het allereerste congres plaats... wat helemaal in het teken staat van de Chinese taal en cultuur. China of Chinees wordt natuurlijk een eindexamenvak volgend jaar. China is booming. Eerst Colin Blanston met Andorra. Voordat de groep de zombies, uh, daar scoren die hits mee in de jaren 60. Dit was in uh, 1972, solo liedje van een Colin Blundstone en Andorra. Niks boer zoekt vrouw, niks boeren idylle. Het boerenbestaan is hard en eenzaam en het wordt steeds moeilijker. Dat boeren een grotere kans lopen om de hand aan zichzelf te slaan... dat wordt in allerlei landen erkend. Alleen niet in Nederland. Op het Nederlandse platteland blijft zelfdoding een groot taboe. En daarmee ook een verborgen probleem. Dat zegt cultureel antropoloog Lizzie van Leeuwen. Zij schrijft er van het boek De Hanenbalken. Dat gaat over zelfmoord op het platteland. Mevrouw van Leeuwen, welkom. Goedemorgen. Hoe groot is het probleem volgens u? Uh, hoe groot het probleem is van de daadwerkelijke zelfdoding... dat weet ik niet, want er zijn geen uh, cijfers. Dus ik kan er geen uitspraken over doen. Best dus gek, wel. toch? Dat er helemaal geen cijfers van zijn? Um, nou, er zijn wel cijfers bij de verzekeraar Interpolis... die een uh, groot uh, segment van het uh, uh, aantal agrariërs in Nederland uh, verzekert. Maar ja, dat, dat blijft binnen het bedrijf. Dus dat komt niet in de in, uh, publieke handen, om het zo te zeggen. Enig idee waarom ze dat niet openbaar willen maken? Ik denk, ik kan dat niet met zekerheid zeggen... maar ik denk omdat het verbonden is aan het taboe. Niemand wil graag naar buiten stappen met uh, dit soort cijfers... Ja. En, uh, uh, ja, zelfmoord is een taboe. En in de agrarische kring is het, is het groter, is mijn vermoeden. En u baseert eigenlijk het feit dat u zegt het is wel degelijk een groot probleem. Vergelijkt u het in het buitenland, ja. waar wel meer bekend is over het aantal zelfdodingen? Ja, dat uh, heeft ook een ander voor mij overigens gedaan. Uh, ook uh, wijder, niet alleen zelfmoord, maar de hele psychosociale problematiek van boeren. En daar is wel aan het licht gekomen door middel van cijfermateriaal dat is dus, uh, in veel buitenlanden de kans op zelfdoding groter is. Dus boeren dus een verhoogd risico lopen. Maar ook een verhoogd risico lopen op uh, psychosociale problematiek. In Nederland is voor dat laatste overigens wel uh, zijn er wel cijfers, en is er ook onderzoek naar gedaan. En is ook wel gebleken dat. Uh, uh, boeren een risicogroep vormen als het gaat om psychosociale rampen... en psychosociale problematiek. Dat is onlangs in 2010 nog uh, vastgesteld. Waar komt dat dan door? Zit het in de genen... of zijn het de uh, omstandigheden waaronder ze leven? Er zijn, uh, althans in het buitenland, heel veel <coughs> pardon, verklaringen voor. Waarom uh, boeren dit verhoogde risico hebben. Inderdaad, genetische verklaringen. Er wordt gekeken naar de veranderingen in de landbouw van de laatste 20, 30 jaar. De mechanisatie, de veranderingen van de wereldmarkt... Um, wat ik vaak gewoon gehoord heb in gesprekken in Nederland... is natuurlijk een enorme achteruitgang in het aantal boerbedrijven. Dat gaat gepaard met gedwongen bedrijfsbeëindigingen. Dat is voor heel veel boeren een uh, traumatisch uh, gebeuren. Ja, want daar hebben wij volgens mij geen erg in. Maar dat gaat om vijf, zes boeren per dag die ermee stoppen? Ja, zes, vijf, zes bedrijven per dag. Ja. Dat is niet altijd een gedwongen bedrijfsbeëindiging. Vaak wel. En vaak gaat dat... Uh, ja, het is een enorme aanslag voor een uh, boerengezin... waar vaak vader op zoon uh, is gewerkt. En ja, in die zin zou je misschien kunnen spreken van een uh, lang uitgesmeerde ramp. Want ja, als je dat lang, lang doorgaat, er verdwijnen duizenden en duizenden bedrijven. En het proces is al vanaf de jaren 50 aan de gang. En daar zijn ook wel door andere uitspraken over gedaan in Nederland. Wat het voor impact heeft op, op boerengemeenschappen en op gezinnen. Maar u probeert dat dus in kaart te brengen. Uh, uh, stuit bij die verzekeraar op, uh, op weerstand. Ik zou denken, de landbouworganisaties... die hebben er toch wel belang bij om dit, om dit helder te krijgen. Want die zijn er nou juist voor om voor die boeren op te komen. Ja, nee, mijn indruk is toch naar dit onderzoek... dat ik overigens anderhalf jaar heb moeten voltooien. Dus het is niet meer dan even een in inkijk, Dat wil ik er wel bij zeggen. Mijn indruk is toch dat landbouworganisaties hier niet aan willen. Omdat kennelijk toch het aangezicht van de landbouw... en de agrarische sector hiermee ja, besmet raakt. Ze sluiten de rijen. Ja, die, die, die sector is natuurlijk behoorlijk succesvol in Nederland. We staan nummer twee op de wereldrange van de agrarische export. En... Dit is eigenlijk een succesverhaal de laatste, laatste jaren. En, en ja, mogelijk is het zo dat men dan liever niet uh, de achterkant van nee, het verhaal... de dit, he, dit, dit past niet Meenemen. in het succesverhaal? Nee, nee dat past niet in het succesverhaal. Die onrendabele, die, uh, ja, die, het gaat natuurlijk om een koude sanering... die zich al over tien, tientallen jaren uh, voltrekt... Maar dan, dan richt u zich dus vooral op de, op de omstandigheden. Dan is het niet zozeer de, het karakter van, van de boer. Nee, ik, ik oh. hou me daar verder van. Ik vind dat gepsychologisch zeer. En dan uh, ja, verzel je toch wel heel gauw in allerlei stereotypen... over het platteland en over de aard van de boer en, en noem maar op. En, uh, nou, ja, ja, ik las, dat stond wel in uw boek, volgens mij een epiloog... Of, uh, dat, dat er ook wel een theorie is van... doordat ze makkelijker ook uh, met hun gewassen omgaan... en dieren uh, doodmaken om ja. gegeten te worden... dat ze daarmee ook minder waarde hechten aan hun eigen leven. Ja, dat is een van de geopperde theorieën. In Nederland, maar ook in het buitenland. Dat uh, boeren gewoon uh, snel grote beslissingen nemen... over het leven en dood... Dat dat, dat dat dus ook op hun eigen leven betrekking ja. kan hebben. Maar ja, dat, ik weet het niet, daar doe ik geen uitspraken over. Ik heb ja. gewoon alle theorieën die ik kon vinden verzameld. Maar achter wat, wat zijn de verhalen die u heeft gehoord? Want u heeft wel met mensen gesproken hier... die familieleden zijn kwijtgeraakt... omdat ja. die zelfmoord hebben gepleegd. Wat vertellen zij u dan? Ja, ik heb um, met de nodige moeite mensen gevonden die wilden praten. Dat is heel moeilijk. Zij vertel, uh, nou, wat ook daar opviel. weer, die gesloten deuren? Ja, zeker. Ja. Ja. En de mensen die dan uiteindelijk wilden praten... meestal de vrouwen zijn dat... Die, um, die wil, dat wil ik in de eerste plaats zeggen, deden het allemaal uit idealisme. Om andere gezinnen te behoeden voor, het, uh, voor de ellende die hun is overkomen. Maar wat mij opviel, de rode draad in hun verhaal, was toch dat uh, ja, de boer die het aanging, die uiteindelijk de stap heeft gezet, uh, dat ze allemaal perfectionisten waren. Dat woord is in elk gesprek teruggekomen. Uh, mensen die niet op konden houden met werken, niet op konden houden met piekeren over hun bedrijf die nooit de tijd voor zichzelf of, of, uh, ja, of een gezin namen. En ook in mijn onderzoek, ik heb ook in Amerika onderzoek gedaan... kwam dat voortdurend terug. Die mensen die zijn ook degene die vaker een burn-out krijgen? Als ze maar doorgaan, doorgaan... Ja, maar willen. boeren kunnen natuurlijk geen burn-out krijgen. Want uh, die koeien moeten gemolken worden. En uh, er moet geoogst worden. En uh, er is geen tijd voor ziekte. En, en als ze het al hebben, dan zullen ze het ontkennen misschien? Ja, ja dat is toch... Uh, ook weer een stereotype van vroeger. Dat een boer niet naar de dokter gaat. Uh, toch helaas is daar een kern van waarheid in. Welk, welk verhaal heeft u het meest aangegrepen dat in het boek staat? Nou, Dat was toch een van, de, ja, een van de eerste verhalen waar ik mee in aanraking kwam. En dat gaat over een boer vlakbij mijn woonplaats Amsterdam in uh, Duivendrecht. Willem heette die, die eigenlijk. Hij was geboren in de jaren 30. Die eigenlijk letterlijk nooit. Of bijna letterlijk nooit het erf is afgekomen. Hij is achtergebleven bij zijn vader, een melkveehouder. Op een gepachte boerderij in Duivendrecht. En zijn vader wilde niet dat hij trouwde. Zijn broers en zussen die, uh, gingen allemaal weg. Hij bleef achter met zijn vader. Ze hadden tegenslag in het bedrijf. Uiteindelijk uh, overleed de vader. Hij bleef achter, hij raakte in de war vereenzaamde, vervuilde een beetje... uiteindelijk werd zijn vee weggehaald... en de gemeente Duivendrecht besloot toen... dat zijn uh, uh, boerderij waar hij altijd is gewoond... moest worden gesloopt. Daar was hij mm. doodsbang voor. En toen hij dacht dat die beslissing werd genomen... die dag is hij naar Friesland gereden in zijn auto... en toen heeft hij zich verdronken in het uh, Sneekermeer. Heel tragisch, want zijn boerderij bleek uiteindelijk een monument te zijn... en is op de lijst geplaatst uh, om uh, gerestaureerd te worden. Tragisch verhaal, ja. Heel tragisch, ja. Heeft u het idee dat er meer moet, moet worden gedaan door een overheid of door hulpverleners hier... om, om te voorkomen dat, het, dat meer boeren zelfmoord plegen? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat je met een vrij lichte... Wijzigingen in de hulpverleningsstructuren al een heel eind kan komen. Dat is, daar zijn ze in Amerika behoorlijk ver mee, hè, waar dit probleem groot is. Boeens en hoe doen ze dat dan? Wat doen ze daar anders? In Amerika is, is uh, een hele basale voorlichting op het platteland. Van hoe herken je depressies, uh, hoe herken je suicidaliteit, dat soort zaken. Dat, dat wordt echt aan de man gebracht in de dorpshuizen en in de supermarkten. Uh, huisartsen op het platteland krijgen een, uh, een bijscholing. Um, erfbetreders, hè, mensen die bij boeren op bezoek komen, die uh, worden geleerd waar ze op moeten letten als het niet goed gaat met hun bedrijf. Hè. Erf, dat vervuilt en verslonst vaak. En eigenlijk is het, is het met kleine stappen vrij makkelijk uh, ja, een pre pre preventie te bereiken. Daarnaast is het zo, denk ik, dat iedereen in Nederland dit aangaat. En dat we met, met ons allen toch moeten afvragen waar ons heel erg goedkope voedsel in Nederland vandaan komt. U zegt, daar is het eigenlijk allemaal op terug te voeren? Dat nou, Want wij niet veel betalen in de supermarkt... zijn de omstandigheden daar op het platteland zoveel lastiger Het Dat gaat natuurlijk niet zo 1, 2, 3. Maar er zijn natuurlijk grote verbanden. En het zijn ook globale verbanden. En in Nederland is het wel zo. Kijk, wij zijn nummer 2 op die, op die uh, wereldexportlijst. Maar wij zijn ook uh, een van de landen in Europa... bijna het goedkoopste voedselland in, in Europa... Uh, hebben die feiten we. Uh, een verband, vraag ik me ja. dan af... Ja. Hoe heeft er nu een heel boek over geschreven? Waarin dus ook veel persoonlijke verhalen zitten van mensen. wiens familieleden zelfmoord hebben gepleegd op het platteland. Dank ja. u wel. Lissie van Leeuwen, cultureel antropoloog. en schrijft dus van het boek De Hanebalken over zelfmoord op het platteland. En vanavond om tien voor negen besteedt Altijd wat. Ook aandacht aan het zelfmoordcijfer onder boeren. Op Nederland 2 is dat. Deze week kijkt verslaggever Ingelo Stol rond in de Gelderse plaats beneden Leeuwen. Ze begint vandaag bij de voetbalvelden. De ochtend. De mini Terug in beneden Leeuwen. In de volksmond ook wel lauwe genoemd. Midden in het dorp liggen de voetbalvelden van club Leonus. Elke ochtend zijn daar vrijwilligers te vinden. Want er is genoeg te doen op de voetbalclub. Uh, Kantjes steken tot uh, grasmaaien en bladvegen en, en de daken schoonmaken, ja, noem maar op, uh, vernielingen uh, repareren, uh, lampen vervangen. Ja, ik kan zo nog een half uurtje doorgaan, maar dat is, dat is uh, bijna dagelijks werk. U gaat weer aan de slag? Ik ga weer aan de slag, ik ga kijken dat de jongens niet, uh, dat ze doorgaan met werk. Mag ik even meelopen? Ja, ik mag meelopen. Frans de Groot werkt al zes jaar als vrijwilliger. Ik hoor allemaal goede verhalen over u. De beste lijnertrekker van benedenleeuwen. Van benedenleeuwen zeker, ja, want er is nog maar eentje in benedenleeuwen. Ik ben alleen lijnertrekker bij Leonis. Kijk, nu ligt de competitie een beetje stil. Kijk, dan kun je zien, hier staan geen lijnen op. Hier ook bijna niet. Het hoofdveld is er afgelopen week. Kijk, kun je zien, daar staan de lijnen op. Oh ja, daar zie ik ze liggen, ja. Kijk, ik ga even kijken. Die mensen die met de handen in de zak lopen, die, die doen niet veel. Oh, meneer, je moet de handen even uit uw zak uh, halen. <laughs> hij luistert wel naar u. Hij luistert wel naar mij, ja. U bent een autoriteit hier. Ja, dat moet ook. Nee, joh, die kennen we hier niet. We zijn leuk om elkaar te Dat is het belangrijkste. Aan het begin van de week wordt er normaal gesproken geroddeld over de voetbalwedstrijd van zondag. Maar vanwege slecht weer was er dit weekend geen wedstrijd bij Leonis. Ze bespreken vandaag ander nieuws. De kritiek van de Russische oud-wereldkampioen Schaken Kasparov... op de Nederlandse delegatie die naar Sochi gaat. Volgens vrijwilliger Gerda Mulder... kan onze delegatie wel degelijk een verschil maken. Wij gaan met een zware delegatie, maar de vraag is wat ze daar gaan doen. Als ze dus inderdaad uh, met Poetin aan tafel gaan over die, uh, die problemen die daar heersen... dan zou dat misschien positief uit kunnen werken. Anders had ik niet, uh, niet gegaan met zo'n zware delegatie. En vindt u het jammer dat, dat ze niet bijvoorbeeld een, een, een homoo-strijder meenemen? Zoals de schrijver Arthur Japan, die had gezegd, neem mij mee. Die mag niet mee. Ja, dat vind ik, vind ik heel slecht. vind ik zwak. Ik zou gelijk meenemen. En ik zou ook die die die, die, uh, die daar zit, die zou ook die, die, die, uh, die, die liedjes laten spelen. Kleintje Pils. Ja, dat zou ik zeker doen. Daar zou ik echt niet, uh, niet voor terugschikken. Maar misschien uh, belanden ze dan wel achter de tranen. Dat weet je, rustig nooit, hè? Ik vind het een heel geval, ik vind het een heel risico. Ik zou het niet doen, maar ja, ze moeten het moet zelf maar zien. Ik gooi niet mee. <laughs> Midden in het dorp woont de 88-jarige Pita. Ze woont al 60 jaar in Beneden-Leeuwen. Ze vreest voor de veiligheid van de sporters in Sochi. U bent bang dat er wat ergs gebeurt? Ja, hè? dat kan wel zijn. Als er... Want de vele keer, hoe lang is dat geleden, toen ook, met de limpjesjesbehoed. Dat weet ik nog goed. Dat in München de gijzeling. Ja, dat kan ik me goed herinneren. 1972. Is dat 1972 geweest? Ja. Het jaar was is een bekende bewoonster in Benedenleeuwen. Als je haar naam noemt op de straat, weet iedereen om wie het gaat. Ik weet niet hoe dat komt. Ik of dat ondernaamlijk, ik weet het niet. Pieter is het hart van de dorp. Het hart van het dorp? Ja, je woont midden in het dorp. Iedereen kent Pieter. Chris Koolvenbach, zelf ook actieve buurtbewoner. Hij heeft een kantoorshop in het dorp en komt vaak op bezoek bij Pita. Vroeger met de kermis hadden we een dansstand nog, hè? Bij Kruisbergen. En toen danste u nog op die grote feesten van de kermis? Ja, dan nou, dansen we wel, ja, ja. Wat voor dansen deed u? Ja, met alles. Tango, bezurka. geen je de vleet dan niet? Ik doe toch niks bijzonders. Ik roep tegen iedereen... En ik zeg, samen gedag en zo. Ja. Misschien is dat uw geheim wel. Ja, dat kan best. Moet ik eens de nieuws ik wist een nieuws. Nou, ik kreeg een nieuws. Is het is ah. Ook al verkouden zo te horen. Iedereen is verkouden tegenwoordig. Nee, beneden leeuwen. Ingeloe Stol was dat in de minimaatschappij. heeft te maken met een weigerende computer. Ook al verkouden. Ja, Ambtenaren moeten hun privileges houden, dat wist op zich. Dat is de stelling waar we het vandaag over hebben. Maar ik wilde even een update geven. 160 mensen hebben tot nu toe hun stem uitgebracht. 28% is het daarmee eens, 72% is het ermee oneens. En u kunt tot 12 uur reageren, of u het ermee eens of oneens bent... via onze site www.stand.nl of door te bellen 0800-1101. Er is nog wat reacties van Twitter en de site... Erbij pakken. Ambtenaren onder zelfde ontslagrecht als het bedrijfsleven. Prima, maar dan ook dezelfde rechten. Dus bijvoorbeeld een stakende brandweer is dan denkbaar. En Sjaak Janssen die twittert. Veel ambtenaren zullen geen CDA meer stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. in verband met het plan om uh, de ambtenarenstatus af te schaffen. Steven van Weyenberg die is het oneens met de stelling en zegt. als voor iedereen dezelfde arbeidsrechtelijke regels gelden. wordt het omgaan met aanstellingen eenvoudiger. verhoogt dat de mobiliteit en levert het uiteindelijk ook meer besparingen op. Dat is uit D66 Kamer. Kijk. Steven van Wijnberg, die uh, dienst is van het voorstel. Dus het is logisch inderdaad dat hij uh, dat zegt. Uh, we zijn natuurlijk benieuwd naar uw mening. Catherine Dias, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de jonge ambtenaar van het jaar 2013. Ja, dat klopt. Dan bent u vast een hele goede ambtenaar. <laughs> dat mag ik hopen. <laughs> um, ambtenaren moeten hun privileges houden, eens of oneens? Uh, eens. En dat heeft ermee te maken dat aan de ene kant, um, ik niet zie waarom ik andere privileges zou moeten hebben dan iemand uit het bedrijfsleven voor het werk wat ik doe. Maar dat bent u dus uh, oneens. Uh, ja, klopt. We moeten dus niet de privileges behouden. Ja. Um, daarbij komt dat ik uh, alle initiatieven toejuich die de mobiliteit vergroten. Want zeker als jonge ambtenaar is dat gewoon wel een probleem waar wij tegenaan botsen. Uh, en als dat hierdoor makkelijker gaat, dat er meer mobiliteit en flexibiliteit in de publieke sector komt, dan juich ik dat absoluut toe. U wilt gewoon van die grijze massa af als jonge ambtenaar? Nou, dat niet, maar ik vind wel dat de basis uh, voor keuzes maken binnen het personeelsbeleid moet liggen op kwaliteit. En niet op privileges of hoe lang je er al zit of iets van die naart. Ja, uh, het klinkt natuurlijk best gek, want u bent zelf dus ambtenaar en u zegt op die stelling dus ik ben het ermee oneens. Ja, dat klopt. En ik denk ook als ambtenaar, um, dit zou niet de reden voor mij moeten zijn om dit werk te willen doen. Uh, als ik dat om deze reden doe, dan zit ik daar op de verkeerde plek. Uh, en ook als ambtenaar denk ik, ja, ik wil ook gewoon beoordeeld worden op een eerlijke manier. En niet omdat ik een bepaalde privilege heb die in de wet is vastgesteld en die niks uh, met mij te maken heeft als persoon. Maar u maakt zich niet populair met dit soort opmerkingen bij het koffiezetapparaat straks. Dat kan zijn, maar ik sta er wel achter, dus ik kan het ook wel verdedigen. Maar hoort u het wel uit uw omgeving dat uh, andere mensen die al jaren er zitten die denken... ja, ik ga maar niet snel overstappen naar het bedrijfsleven. Want dan zijn mijn omstandigheden natuurlijk wel een stuk ongunstiger in één keer. Nou ja, baanzekerheid is zeker op dit moment wel een reden voor mensen om te blijven zitten. Maar wat je wel ziet is dat vaak mensen dan ongelukkig zijn in hun functie... als ze eigenlijk liever weg zouden willen. Um, en je vraagt je ook af, want uiteindelijk gaat het om de publieke sector, om de maatschappij... Uh, dien je de maatschappij daar wel mee door het op deze manier in stand te houden? Of wil je gewoon de beste mensen die daar zitten vanuit een intrinsieke motivatie? En ik sta zelf achter het laatste. Nou, nou, nou hoor je, zeg maar, uh, uh, laten we zeggen, veel mensen zullen geneigd zijn om onmiddellijk te zeggen: van, Nou ja, dat kan best wel wat minder met die privileges. Nou, aan de andere kant, als ambtenaar ben je ook uh, ja, overgeleverd aan de grilligheid van de politiek vaak. Je moet een wethouder of een, een minister dienen. Uh, ja, de ene keer is die van die kleur en die van die kleur. Dus laten we zeggen, ik snap ook nog wel iets van die bescherming. Ja, ik snap het bij bepaalde uh, groeperingen, maar het ambtenarenapparaat is zo ontzettend groot... dat voor een heel groot deel gaat dat niet op. Uh, mijn baan hangt niet af van welke politicus daar zit. Nee, uh, dat in, dat is in ieder ja. geval zo, maar er zijn natuurlijk ook ambtenaren die daar wel mee te maken hebben, beleidsambtenaren. Ja, dat klopt. En ik heb wel begrepen dat voor sommige uh, functies daar ook wel um, uitzonderingen voor gemaakt worden. Dus ik geloof dat daar ook wel over nagedacht wordt. Uh, maar wat voor mij belangrijk is, is en dat merk je in het hele ambtenarenstelsel is dat het gewoon nu potdicht zit, het hele personeelsbeleid en de flexibiliteit. En ik denk niet dat het uiteindelijk ten het een goede komt. Dus ja, de link is dit niet voor iedereen het meest gunstige. maar ik denk overal dat dit wel een goede stap is. Ja, u jaagt het wetsvoorstel uh, toe kortom. Ja, zeker. Dank u wel voor de reactie. Catharina Diaz dus, jonge ambtenaar van het jaar 2013... en zegt dus tegen deze stelling, uh, oneens. Ja, terwijl de advocabo FNV zegt van ja, ze hebben het over gelijke behandeling, meer flexibiliteit, meer mobiliteit. Het is allemaal prima. De politiek wil maar één ding dat het gewoon makkelijker wordt om ambtenaren te ontslaan. En dat is dus juist niet de bedoeling. Dus dat staat er dan weer tegenover. U kunt nog de hele ochtend blijven reageren. 0800-1101. Stem maar via de site www.stand.nl. Of uw reactie twitteren. Dat kan natuurlijk ook. Doe dat dan met hashtag Twitter. Nee, zeg ik het weer. Hashtag standpunt. Op de stelling. Ambtenaren moeten hun privileges houden. Tot zo.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 Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Dan verkoop je toch gewoon de boot. Dat, dat je nou niet dus. De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. Dag ondernemer. Jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl.